Mooi, we kunnen net op tijd beginnen, want juist op dit moment komt de Eucalypta uit haar kruidentuintje. Ze zal nu waarschijnlijk haar huisje binnengaan en daar binnen zit Paulus, onzichtbaar in zijn tovercirkel, op haar te wachten. Eucalypta ziet er nog steeds goedmoedig en vriendelijk uit. Het is werkelijk net of ze helemaal veranderd is en alle valsheid heeft afgelegd. Als Paulus haar zo ziet, heb je kans dat hij meteen uit zijn tovercirkel stapt en kiekeboe roept, want zo'n onschuldig oud wijfje kan je toch eigenlijk nergens van verdenken. Kijk, nu gaat de heks naar de voordeur. Ze staat op het punt om haar huisje te betreden. Ze kijkt alleen nog even naar alle kanten om zich heen. Ja, dat is de mochte die hè? Ik wil altijd graag zeker weten dat niemand me op de vingers kijkt. Er is geen levend wezen in de buurt. En dus. Hoe hoene. Er is toch een levend wezen. Ik zie Hoehoeboeroe aankomen. Hm, de Hoehoeboeroe. Wat voert jou hierheen? Niks bijzonders, Eucalypta. Ik kwam toevallig langs vliegen. Maar nu ik hier toch langs kom, wilde ik je even zeggen hoe plezierig wij het vinden dat Paulus en jij tegenwoordig zulke goede vrienden zijn. Nee, niet waar? Alle vijandschap is vergeven en vergeten. Maar nu je het toch over Polis hebt, weet jij toevallig of dat boskaboutertje in zijn boom is? Nou, ik ben pas nog bij hem geweest en toen was hij nog thuis. En daarmee spreek ik de waarheid. Gelukkig, De zal nou ook nog wel thuis zijn. Bedankt voor de inlichting, Hogeboeno, en tot ziens. Tot ziens, Eucalypta. Oegoburu werpt voor zijn vertrek nog even een slinkse blik in het heksenhuisje. Hij ziet Paulus niet zitten en dat was het enige wat hij even zeker wilde weten, of Paulus een tovercirkel had getrokken of niet. Tevreden knikkend vliegt Oegoburu dan weg. Paulus is binnen, maar hij is onzichtbaar. En bovendien denkt Eucalypta dat Paulus in zijn boom is. Op die manier moet de heks zich volkomen veilig voelen en dan zijn de omstandigheden het meest gunstig om iets over haar plannen te weten te komen. Ook Eucalypta grijnst tevreden. De grijns is al wat minder vriendelijk dan we dat de laatste dagen van haar gewend zijn. Het doet alweer wat aan een heksengrijns denken. Ze wrijft in haar magere handen en wacht tot de huburu uit het gezicht is verdwenen. Ziezo, weg is ie, nu ben ik dus alleen. Het is altijd prettig om te weten, want ik heb de nare gewoond om in mezelf te praten. Iets wat ik nooit heb kunnen afleren. En wanneer in zichzelf praat, dan is het altijd beter dat niemand haar hoort. <lacht> de deur doe ik dicht, zo, sleutel draai ik om, zo opslot is de boel. En nou, nou wordt het zo langzamerhand tijd dat ik mijn nieuwste streek goed ga voorbereiden. Het zal de beste streek worden die ik ooit heb uitgehaald. Het voorbereidende werk heb ik al gedaan. Paulus heb ik volkomen genezen van zijn argwaan. Hij verbeeldt zich werkelijk dat ik mijn hekse aard voorgoed heb verlogen. Dat van die toverlessen was een uitstekende inval. Dat heeft het laatste restje wantrouwen bij hem weggenomen. En die lessen zal ik voortzetten. Jazeker, yes, dat doe ik. Weliswaar niet met de bedoeling om een grote tovenaar van Paulus te maken. Maar dat zal niet pas merken als het te laat is. Ik heb met hem afgesproken dat hij zijn tweede les zal krijgen. En die tweede toverles, daar, daar gaat het om. Daar moet ik het een en ander voor klaarmaken. Nou, allereerst moet ik die fles hebben. Die zit ergens verstopt in mijn kast. <lacht> Begin nou maar met die fles op te zoeken, Eucalypte. <lacht> Adembloos zit Paulus te luisteren achter de tafel in zijn tovercirkel. Hij ziet nu wel in dat Uhuburu hem een heel verstandige raad heeft gegeven. Als hij hier niet had gezeten, onzichtbaar en wel, dan zou hij nooit vermoed hebben wat Eucalypta in het schild voert. Maar de arme Paulus voelt zich tegelijkertijd bitter teleurgesteld. Hij was er zo vast van overtuigd geweest dat Eucalypta haar leven gebeterd had en dat ze voortaan werkelijk vrienden zouden zijn. En nu, nu moet hij ontdekken dat Eucalypta nog steeds dezelfde heks is gebleven, onbetrouwbaar, Vol boze plannen en streken, en achter haar masker van vriendelijkheid gevaarlijker dan ooit. Er lopen bibbertjes over zijn ruggetje, zijn knietjes trillen van spanning, en hij laat geen oog van eucalyptus af. Intussen rommelt de heks in haar kast, waarin een geweldige verzameling toverspullen is opgeborgen. Ja, even waar? Waar ben je alle boze bosgisten? Waar heb ik toch, toch die fles gelaten? Ik heb het frizaal voor deze gelegenheid bewaard. Ik heb hem nog nooit gebruikt, omdat ik zijn verschrikkelijk krachten wou sparen. En ook ik hem heel erg nodig heb, nou is dat vervelende ding spoorloos. Oeh, oeh, nee. he, dan heb ik hem. Eindelijk, he, he, daar is hij. Fles, fles, wat ben ik blij dat ik je gevonden heb. Er komt werk aan de winkel. Het is gedaan met je rust. Let op, ik ga je wakker maken. Paulus begrijpt van al dit gedoe nog niets. Met grote ogen zit hij te kijken over de tafelrand. De fles die door Eucalypta zo plechtig wordt toegesproken, ziet er als een gewone fles uit. Nou ja, gewoon. Het is een groene fles met een dikke buik en een zilveren stop. En hij is leeg. Zo te zien tenminste, is die fles volkomen leeg. Maar Eucalypta gaat ermee om alsof hij oneindig kostbaar is. Heel voorzichtig draagt ze de fles naar de tafel en zet hem daarop neer, vlak voor de neus van Paulus. Maar dat kan Eucalypta natuurlijk niet weten. Daar staat hij. En nou, de stop erop. Zo. En dan is nu het gewichtige ogenblik aangebroken. Even mijn hersens goed bij elkaar houden, want er valt niet met hem te spotten. Als hij me verkeerd begrijpt, dan is het met me gedaan. Red op. Ik ga hem roepen. Amantaburu, verschijnt. Het met rust te verstoren, machtige Aanteboero, dat ben ik, je meesteres, Eucalipta. Zo, ben jij dat, Eucalypta. je weet dat ik niet opgeroepen wil worden voor wisse wasjes. Ik weet het, amanteboer, maar dit is geen wisse wasje. Dit is een zeer dringende aangelegenheid. Dat is je geraaien, want anders... O, nee, geen dreigementen alsjeblieft. Ik weet dat je machtig bent, hooggeest geest van de fles. Zeer machtig. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om je voor niets op te roepen. Maar je moet me wel de tijd laten om je alles rustig uit te leggen. En je moet mij de tijd laten om te wennen aan mijn vrijheid. Ik wil me eerst lekker uitrekken, want ik ben stijf geworden, stijf van het fles zitten, eeuwenlang. Rek je maar uit, boeroe. Rek je maar lekker uit. Zo'n haast heb ik niet. Uh, dat doe ik. Nou moet ik er even bij vertellen dat Paulus haast door de grond is gezonken van schrik, want uit die dikbuikige groene fles is een reus van een geest tevoorschijn gekomen, een flessegeest, die er met zijn tulband en zijn wijde kleding zeer Arabisch uitziet. Amantaburu is zo groot dat zijn hoofd precies tot de zoldering reikt, en nu hij zich uitrekt, raken zijn handen juist de muren van het heksenkamertje. Maar wat Amantaburu vooral zo griezelig maakt, is dat je ondanks zijn formidabele omvang dwars door hem heen kunt zien. Dat komt meer voor bij geesten, vooral bij flessengeesten. En als zo'n flessengeest nou een klein soort geest is, dan is dat niet zo erg. Maar wanneer het een reus betreft, zoals Amantaburu, dan slaat de schrik je om het hart. De bibbertjes van Paulus zijn dan ook heviger geworden, en hij moet zijn tanden stijf op elkaar klemmen, want anders gaan ze klapperen, en dat zou zijn aanwezigheid onherroepelijk verraden. Ben je nou klaar? Uitrekken, uittrekken, Amantaburu? Ja, ik ben klaar. Dat zal ik je nou uitleggen. Oh, oh nee. we moeten stoppen voor vanavond. Jammer. Heel jammer.